Ik ken Nel door en door. Wij zijn, hoeveel jaar getrouwd? 46, 46. Ja, daarvoor ook al een jaartje opgetrokken met elkaar, een klein jaartje. Ik ken haar door en door, echt, ik weet alles van haar. Ja, ik weet wanneer ze geboren is, ik weet de broers en de zussen, de, de familie, alles. Maar ik ken haar ook op een andere manier. Als ik weet ook wat ik moet doen, dan zit zij, we hebben een hele grote werkkamer en dan zit, mijn bureau staat aan de ene kant en haar aan de andere kant. Dus 4 bij 8 is die en dan zit zij de administratie te doen. En dan weet ik, als ik dan een bepaalde muziek opzet, zij op de computer, ik heb, dan zet ik muziek op en dan weet ik wat ze gaat doen. Dan zit zij nog even uh, 10 seconden en dan staat ze op en dan gaat ze dansen. Ja, ja. ik ken het door en door. Ik ken het zo ontzettend goed. Ze zijn zo betrouwbaar. Ja, dat weet ik. Behalve soms, met een enkele keer. Ja, dus altijd kan ik het klakkeloos van haar op aan. Behalve, behalve. Ik weet ook wanneer niet. En het is als we in een winkelcentrum zijn. En dan wil het wel eens uit de hand lopen. Want dan ziet ze dan een winkel. En dan denk ik, je, ja, ik ben daar. Ja, en dan ziet ze nog een andere winkel ook. En ja, ik ken de door en door. Ja, dat is... <laughs> ja, dat heb je als je zo lang met elkaar optrekt. Ik denk dat we ook de eeuwige zo moeten kennen. Ja, niet alleen de feiten, maar van hart tot hart. Zo moet je hem kennen. Nou, daar wil ik het over hebben. Ja? Ja, wij moeten even, toch door de theorie heen. De Griekse manier van kennen, dat is vooral met je verstand. Heel erg met je verstand. Dus de theologie die gaat vaak over het kennen van God met je verstand. Het, het redeneren. Je moet de eeuwige definiëren. Bijvoorbeeld dan zeggen ze, de eeuwige is almachtig. Echt, hij heeft alle macht. En dan zeggen ze, de consequentie is dat wij geen macht hebben. Dus als je denkt van, ik heb macht over mijn leven, ik ga een keuze doen, dan zeggen de kerkvaders, dat is maar schijn, dat is eigenlijk niet zo, want God heeft alle macht. En dan komen ze met de theorie van de predestinatie. Maar dat is niet God kennen. Dat is theorie. Dat ze met je verstand kennen. Ja, het is geen, geen ervaring. En, en een goede theorie is niet verkeerd. Daar gaat het niet om. Maar het is wel heel beperkt. Je kunt er niet veel mee. Want kijk, dan heb je bedacht... dat God almachtig is... en dat jij geen enkele macht hebt. En dan... Ja, dan moet stil wachten tot het gaat gebeuren, of niet. Het is een, een ik vind het een hele vervelende theorie, de, de leer van de predestinatie. Ik was de afgelopen weken, heb ik op een gegeven moment gedacht, ik moet eens kijken hoe men nou over de herziene statenvertaling denkt. En wat voor fouten daarin zit. hoe wordt daarover gedacht? Nou, toen kwam ik een verhaal tegen van Doomlees van het gekrookte riet. Al vreselijk, dat is wel zo heel erg. Want die mensen die gaan zo grof schelden. Echt, dan is er een minimaal verschil in de vertaling. De statenvertaling, gezien de statenvertaling. En dan krijg je toch een hoeveelheid scheldwoorden over je heen. Het is onvoorstelbaar. Die mensen die kennen God niet. Die zijn enkel maar ja, helemaal verdwaald. Ik vind het vreselijk. Dat, dat kan je toch mensen niet aandoen om zo'n voorbeeld te geven. Ik dacht, ja, dat zal wel één dominee zijn. Nee, de een na de ander, die staat me toch te schelden. En te, de lelijke woorden, dat is onvoorstelbaar. Die kennen God niet, ze kennen hem niet. Dat is heel erg, dat is heel erg. Maar, nou de Hebreeuwse manier. Je weet alleen niet wie Yahweh is, wie de eeuwige is. Maar je hebt het ook ervaren, je kent hem vanuit je eigen leven. Je hebt een relatie met hem. Je hebt omgang met hem. Je kent hem met je hart. Je kent hem met je hart. Dus het is de bedoeling dat wij God met ons hart kennen. Dat we omgang met hem hebben. Dat we zijn vriendelijkheid kennen. Niet alleen vanuit de Bijbel, omdat het er staat. Maar dat we het in ons eigen leven hebben ervaren. Dat we zijn vergeven gezindheid geproefd hebben. Ja, dat er schuld in ons leven is. En dat de last van schuld van zonde weg is gevallen en dat je opgelucht adem haalde omdat de evige in zijn goedheid je vergeven heeft het is zo ontzettend belangrijk dat we hem met ons hart kennen dat ze zijn macht en majesteit hebben ervaren dat we hebben gezien dat hij ver boven problemen staat en boven ziekte en boven mensen die heel lelijk tegen je doen en dat hij met een ...knip met de vingers de situatie volledig kan veranderen. Hij is de Almachtige. Niet omdat het in de Bijbel staat, ja, ook omdat het in de Bijbel staat... ...maar ook omdat wij het ervaren hebben. Ja, ik vind het... ...we hebben heel veel meegemaakt van grote dingen in ons leven... ...van genezing en van bevrijding. En... Ja, en dan praat je er graag over. Maar sommige mensen die kunnen dat bijna niet vatten... dan. Dan is het zo, Ja, moet ik dan nou doorpraten of niet? Want die mensen die kijken je aan en... Ik kom niet over het. Zijn heiligheid. Zo'n heilige God. Je, je kunt niet hem benaderen als er zonde in je leven is. Dat gaat niet. Hij is heilig. En... Ja, tegenwoordig dan, hoef je, dan mag je doorzondigen, want ja, God ziet het toch allemaal niet. Hij ziet ons in Christus aan en Christus is zonder zonde, dus hij ziet ons ook zonder zonde, hoewel er dan zonde is. Wat een rare theorie, wat een rare theorie. Wij moeten ons daar tegen te weerstellen, ook tegenover de mensen die we ontmoeten en die soort uh, vreemde gedachten in hun hoofd hebben. Ik denk dat er een tijd moet komen dat er weer orde op zaken moet worden gesteld, ook geestelijk. Ik ga er zo meteen nog wat over zeggen waar ik mee bezig ben. Wij kennen als het goed is, als je omgang bent hebt zijn gedachten, zijn wil. Ja, en wat natuurlijk heel belangrijk is. Weet dat de eeuwige van je houdt en dat hij een relatie met je wil. Want ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Als je dat niet meer weet, als je dat niet gelooft... Ja, dan heb je het heel moeilijk in je leven, want dan kom je niet tot hem. Dus laten wij ook tegen elkaar en tegen de mensen om ons heen zeggen... God wil een relatie met je... Hij wil je kennen. Door Jezus is dat mogelijk. En dan zegt Paulus... We willen natuurlijk zo ontzettend graag de eeuwige volledig kennen en alles. Maar dan zegt Paulus... Ja, het is nog niet te handen. Maar ons is nog niet alles gegeven. Soms dan zien wij nog door een spiegel in raadselen. Wij begrijpen het nog niet helemaal wat er gebeurt. Ja, dat is ook een kant van zaak. Maar God wil zich aan ons openbaren. Wat ik het hele vervelende vind van... Uh, de leer van de drie-eenheid, dan hebben ze heel veel onlogische dingen gezegd en dan zeggen ze van ja, God is een mysterie. Nee, God is een mysterie. De leer van de drie-eenheid is een mysterie. God heeft zich klip en klaar geopenbaard in de Bijbel. Zo klip en klaar. Dus de, ja, daar is geen woord tussen te krijgen. En dan zeggen ze in de leer van de drie-eenheid, dan zeggen ze. Jezus, God en de Heilige Geest zijn hiërarchisch gelijk aan elkaar. Daar is hiërarchisch geen verschil. Maar in heel de Bijbel staat dat Jezus onderworpen is aan de Vader. Hij is de knecht van de Vader. In alles zie je dat de Vader heeft hem opgewekt uit de dood. De Vader heeft hem tot Messias en Heer gemaakt. De Vader laat hem zien wat hij moet doen. Ja, het is zo anders. Het is zo anders. Ja, dan denk ik ook door de leer van de eenheid gaan mensen, komt er een sluier over het zien van God. En hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Dat is heel jammer. Het is heel erg nodig dat er sluiers worden weggehaald over het christendom. Abraham. Ik ga, ik ga er nu komen vier mensen nu langs en daar ben ik altijd heel diep van onder de indruk. Hoe zij... Met de eeuwige omging. Wat een diepe relatie. Dat zijn echt voorbeelden voor ons in Genesis. Ik ga even het over Abraham hebben. Drie mannen, drie hemelse mensen, drie Elohim, hemelingen, die komen dan, die lopen daar en Abraham zit voor zijn tent. En uh, Abraham ziet ze komen en uh, die hebben een, een Abraham nodigt ze uit, Abraham geeft ze het eten. Abram krijgt te horen dat hij over een jaar een zoon krijgt. Moet je, je voorstellen, 99 jaar is de vrouw net 10 jaar jonger. Nou, dat is onmogelijk. Dat is, dat is een verslagen dwaasheid in mensen ogen. En Abram gelooft het. En dan gaan ze op weg. Abraham begeleidt ze. Hij is een gast. En dan staat er, toen stonden de mannen van daarop... En keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om een uitgeleide te doen. En de Evige zei: Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Nee, dat doet hij niet. Hij gaat het helemaal uitleggen wat er gaat gebeuren. En waarom doet de Evige dat? Omdat Abraham zijn vriend is, zijn vertrouweling. En ik denk dat voor ons het ook weggelegd is om zo'n relatie met God te hebben. Dat is wat wij moeten nastreven. Ja. En dan Abraham. Ik vind het een onvoorstelbaar man. Want dan krijgt hij te horen dat hij uit zijn land moet. Dus hij gaat op reis. En dan krijgt hij de belofte van een zoon en van een land. En dan is hij een oude man en het gebeurt niet. En toch houdt hij eraan vaststaat. Toch blijft hij geloven, onvoorstelbaar. En dan is Isaac er. En dan moet hij hem offeren. En dan staat er in Hebreeën, hij deed dat omdat hij wist dat God bij machte was hem uit de dood op te wekken. Dat is geloof. Hij kent God door en door. Hij vertrouwt hem klakkeloos. En hij gaat heel verder in. En God zegent hem daarin. Ik vind Abraham een fantastisch figuur. Als je een relatie met de Eeuwige wil, kijk hoe Abraham het deed. Ik probeer wel aan zulke mensen te spiegelen en te zeggen, ja, dat is geloof. Dat is geloof. Ook al zie je het niet, ook al hoor je het niet, ook al is het niet meer mogelijk. God heeft het beloofd en die gaat het doen. En dan David. Ik ga het even lezen. En nadat hij hem, Saul, had afgezet, verwekte hij David voor hen tot koning. Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden, ik heb David, de zoon van Izië, gevonden... Een man naar mijn hart. Die alles zal doen wat ik wil. Ja, en dan wordt hij als jongen... Gaat, heeft God al zijn hart gezien. En als jongen gaat God hem wel al uitlichten. En zegt, dat is een man naar mijn hart. Ja, dat is heel eigenaardig. Zijn broers zien hem niet zitten. Dan gaat hij naar, uh, komt hij bij uh, de strijd terecht. Hij ziet Goliath. En dan is hij nog een jongen. En dan staat dat leger. En wat een geloof. En dan komt hij... Goliath en die staat de God van Israël te vervloeken. En dan zegt David, van dat kan niet, dit kan niet. Dit, dit mag niet. We hebben een heilige God en hij komt voor God op. Hij rechtse rug en... Nou, we weten hoe het afloopt. Maar wat een geloof heeft die jongen. Wat een onvoorstelbaar moed heeft die. Ja, het is een moed van die heeft hij van God, dat weet ik. Maar het is onvoorstelbaar. Wat die man doet... Hij is een voorbeeld. Hij had een vertrouwelijke omgang met God. Ik heb het even geteld, maar er zijn meer dan 50 psalmen. Dus een derde van alle psalmen zijn van David. En al die psalmen, als je dat leest, dan gaat het over hoe hij tegen God aankijkt. Hoe hij zijn hart voor hem uitstort, wat hij verwacht. En dan laat hem God het meest onvoorstelbare zien wat dan... Duizend jaar later gaat gebeuren, heel exact voorspelt hij hoe de kruising in elkaar gaat zitten. Hoe dat, hoe dat proces gaat. Nou, niet voor te stellen dat hij zo gedetailleerd dat allemaal weet. God heeft hem laten zien. Hij had vertrouwde, vertrouwelijke omgang met God. God heeft het hem ingefluisterd, laten, laten opschrijven. Hij kende God. Ja, David. Ja, en dat. Uh, dan wordt Jezus gedoopt. En dan zegt hij, dit is mijn geliefde. Ja, in het Hebreeuws staat er, gewoon dit is mijn David. Jezus die loopt in de voetsporen van David. Hij is de beloofde koning. De wortel van Isaïs staat er. Ja, de tronk van Isaïs. Ja, dat is... Uh, dus zo belangrijk is die man die zo ontzettend dicht bij God leefde. Ja, ik wil dat ook. Ik wil dat heel graag. En dan hebben we Mozes. Ik vind Mozes ook weer zo'n figuur waar zeggen: hoe is dat toch mogelijk? Die man is opgevoed door zijn moeder. Tot tien een jaar of vijf was zoiets. Tot die de niet meer de borst kregen, want die jongens, die, kregen, of die kinderen kregen lang de borst en ja, zodat ze zult dat zo niet uit zo lang mogelijk hebben uitgesteld om weg te nemen. Want ja, ze hielden van die jongen. Dus die is, Hebreeuws opgevoed. Hij kende de verhalen. Hij is als klein jongetje heeft hij dan binnen gegoten gekregen. En dan komt hij bij de farao en dan is hij de zoon van. De dochter van de faro, van een prinses, Hij heeft daar alle rijkdom en, en eer. En hij hoort bij de absolute top van het Egyptische Rijk. Hij heeft een fantastische opvoeding. En op een gegeven moment, dat staat er ook in het BD, dan weigert hij om door te gaan voor een zoon van die prinses. Hij wil dat niet. Hij, wil, hij verenigt zich met het volk. En dat volk was een slavenvolk. Moet je je voorstellen... En dat was een herdersvolk, dus dat was ook buitengewoon minderwaardig. En hij, absolute, hoe zeg je dat, iemand die de top van de maatschappij daar staat. Een enorme eer en een afstand tot het gewone volk. Hij identificeert zich dan met het meest minderwaardige. Dat is Mozes, dat is Mozes. Dus dat is, een enorme karakter heeft die man. Dus, nou, God stuurt hem dan nog veertig jaar de woestijn in... En ik krijg de opvoeding, een hele andere opvoeding. Hij leert, denk ik ook, wat de ontbering is. Hij woedt de schapen. En dan is hij tachtig en dan pakt God hem eruit. En ik kan dat me voorstellen, want het is, het is een enorm karakter, heeft die man. Het is niet zomaar iemand, hè. We lezen dat verhaal en dan is het een mooi verhaal dat hij is met die kistje en dan Gaat God tegen hem spreken bij de brandende Brabos, maar we vergeten dat het een enorm karakter had. Ja, wat een karakter heeft die man om zich te identificeren, niet met de top van het Egyptische Rijk, maar met een arm slavenvolk. En wat ik ook zo. Ontz... Daar heb ik een diep respect voor Mozes, want dan staat hij daar met het volk zoosje ongeregeld. Die mensen zijn slaven, die hebben. Uh, de, alle kenmerken van slavernij, van slaven, uitgeleid. Ze staan voor de Rode Zee. Het Egyptische leger komt eraan. Voor ze de zee, hij kan geen kant meer op. En nou, het volk komt in opstand. Die zeggen, wat krijgen we nou? Die, uh, Mozes die wordt bijna geliquideerd. Een ontzettende de pest in die, die, die, die man die ze de dood injaagt. En dan Mozes die er op de Heer vertrouwt. Hij kent God door en door. Onvoorstelbaar. Hij blijft rustig en hij regelt het met God. Ik vind Mozes een krachtfiguur. Ja, de Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Dat is Mozes. Dat is de vertrouwelijke omgang met God. Mozes die kende God en ik denk dat wij daar een voorbeeld aan moeten nemen. God wil ook aan zich aan ons openbaren. En dan Daniel... Ik heb een stukje eruit gehaald van, uit Daniel 10. En daar uh, komt een hemels figuur die op een aan Daniel. Daniel is bij de Tigris met nog een aantal mannen. Die hemels figuur die komt daar, Daniel ziet hem. En Daniel die um, raakt bewusteloos. Hij valt in een diepe slaap. Ja, we zeggen, die, die jongen die raakt bewusteloos. Hij kan er niet tegen. De mannen met hem die vluchten weg, want die, die zien niks, maar die ervaren iets wat ze, ontzettend, wat ze ontzettend bang voor worden. De hemelse figuur die raakt hem aan. Daniel die, die komt bij kennis en valt hem op zijn gezicht. Hij is nog. En Daniel die was een. Die zat ook in de top van het Persische Rijk. Hij was een adviseur van Darius. En dit is, gaat over. Dit is ten tijde van een paar jaar later, is de, de opvolger van Darius. En dan blijkt dat Daniel, die is al drie weken is aan het rouwen. Waarom die rouw? dat staat er niet bij. Maar het zal niet voor hemzelf zijn geweest. Daniel had die bewogen met zijn volk. Wat er gebeurd was. De ellende die het volk overkomen was. Dus ik denk dat dat rouwen om Israël ging. Dat denk ik, het staat er niet. Maar ik denk het. En daarna komt Daniel die, die wordt overeind gehezen. en dan gaat die hemelse figuur tot Daniel spreken en die legt dan precies uit wat er de komende eeuwen gaat gebeuren. Daniel als adviseur van Darius en krijgt dus precies te horen hoe dat politiek en uh, allemaal in elkaar gaat zitten, hoe wat, wat er met het Griekse Rijk gaat gebeuren dat het in gaat opkomen, hoe het met het Romeinse Rijk gaat... Daniel krijgt het heel precies te horen. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man... Toen, eh, toen zei hij tegen mij, wees niet beveest, Daniel... want vanaf de eerste dag dat u zich er heeft, met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen... en u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God... zijn uw woorden gehoord en omwille van uw woorden ben ik gekomen... Kijk, Daniel heeft dus drie weken moeten wachten, maar direct was het al verhoord. Deze hemelse man, staat er, die is gekomen op Daniels gebed. Onverstelbaar, Daniel bidt en de eeuwige die hoort en die stuurt zijn afgezand. Daniel kende God, hij kende hem door en door. Ik vind dat we ook aan Daniel een voorbeeld kunnen nemen van iemand die vertrouwelijke omgang... ...met God had. Wat het moeilijke is... ...dat wordt wij... wordt ons geleerd... ...van... ...God houdt van alle mensen. En dat is waar. Hij houdt van ons. Maar voor sommigen... ...daar heeft hij een bijzondere relatie mee. Daar... daar ...die meer van houdt. Maar zo wil God met ons omgaan. Zo'n diepe relatie wil hij hebben. Ja, zeer geliefde man staat er... ...in sommige vertalingen. Dat wil God. En er staat er maar van heel weinig mensen dat ze zeer geliefd zijn. David, van David staat het. man naar Gods hart. Abraham, een man van geloof. Mozes, een vriend van God. Ik denk dat we dit moeten nastreven. Ja, hoe krijg je dan die omgang met God? Zo'n diepe relatie. Ja, en dan is het het oude evangelie. Het is niet moeilijk. Jezus is de hoge priester. Hij is het heiligdom, het hemels heiligdom, met zijn eigen bloed binnengaan in verzoening gebracht. Onze zonden zijn vergeven. En wie zijn zonden beleid? En Nala, die zijn ze vergeven. En als je vervuld bent met de heilige geest, staat, als je gedoopt bent in de geest van God, dan zal die geest je bewaren om te zondigen, Johannes. En Jezus is die vervuld met de heilige geest. En niet alleen je zonden zijn vergeven, maar ook de behoefte om te zondigen die zijn vergeven. Want God heeft zijn wet in je hart geschreven. Dat is het evangelie. En dat is, dus, nou, dit is toch buitengewoon droef. Dat er nog geleerd wordt dat je altijd blijft zondigen. Dat is toch ontzettend droef. Dan hebben ze eigenlijk het werk van Yeshua totaal niet begrepen. Totaal niet begrepen. Nee, en dan zijn ze er nog ja, bijna trots op dat... Dat ze dan nog zondigen, want ja, het schijnt dan heel fijn te zijn om dat te kunnen zeggen. Ik vind dat vreselijk. De bedoeling is dat we niet zondigen. En door de kracht van God hoeft dat ook niet. Het is moeilijk, het is een strijd, maar zo werkt het. En Johannes, en wat u ook zult vragen in mijn naam, wat u ook de Vader zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen. Dat zal Jezus doen, dat zal Yeshua doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Dus hoe zit dat? U vraagt aan de Vader wat. En dan zegt hij, geeft de Vader opdracht aan Jezus om het uit te voeren. En Jezus is boven alle engelen gesteld, dus hij heeft een miljarden, miljarden engelen ter beschikking om alles wat u vraagt uit te voeren. Jezus is de knecht van God. En nu is hij de hemelse knecht van God. Hij is de uitvoerder van de wil van God, ook nu nog. Ja, en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem. Omdat wij zijn geboden in acht nemen... en doen wat hem welgevallig is. Als u wilt doen wat de eeuwige welgevallig is... dan zal dat uw voorland zijn. En zult u dingen vragen die God welgevallig zijn. En het zal gebeuren dat als je een vertrouwelijke omgang met God hebt, dan gaat God uw dingen in uw hart leggen om te gaan doen. Hoe krijg je dan die omgang? He, ik heb nu even een deuteronomie erbij gehaald. U zult, jawel, uw God vinden. Als u hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Met heel uw hart, met alles wat je hebt, zoek je hem. Vraag naar de eeuwige en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Ja, het is niet een kwestie van vijf minuten of iedere dag een kwartiertje. Voortdurend. Het is... We weten ja, je moet eten en je moet, moet van alles doen in je leven. Maar op de achtergrond en vaak ook op de want zit dat verlangen... om de Heer te vinden, om hem te zoeken, om zijn stem te horen. Nou, ik denk dat dat onze gesteldheid moet zijn. Het hart. We gaan even over het hart hebben. Met heel je hart... Ja, heel je geest met je, je ruach. Dat is het wezen van de mens. Met je denken, met, de alle, met je initiatieven die je doet. Met je mentale gesteldheid, wat je motiveert met iemands karakter. Dat hele karakter dat moet eigenlijk in dienst staan van God. Met heel dat karakter, met heel je hart, met heel je gesteldheid, zoek je God. Het kan niet zo zijn dat er iets is wat niet God zoekt... Als je gesteld is om een grote auto te hebben, een goed, goede carrière of een stad erin zit, dan staat het wel tussen jou en God in. Niet dat het niet mag, maar het, we, zien het, we, hebben het, we zien het ook bij andere mensen. Als er is wat, iets is dat tussen jou en God staat, bijvoorbeeld het streven naar carrière, macht, aanzien, gezien worden door mensen. Ja, dan, dan is je hart verdeeld En dan zal dat ertoe leiden dat je de eeuwige niet zal vinden. Dat je die omgang met hem niet zal hebben. En dat hij niet dat je zal spreken en dat je als een dwalende bent. En dat er afstand is tussen jou en God. Met heel je ziel. Het Hebreeuwse ziel, dat is met je adem, met je, met je ik, met heel je wezen. Je, je totale gesteldheid. Alles. Ook met je armen en je benen. Met je, met, met je lijf, met, met je hart, dat kan je niet zien. En je ziel kan je zien, dat is de buitenkant. Dat is ik, dat, uh, dat is wat je van hem ziet. En ziel maakt grote heren, en dan sta ik met mijn handen in de lucht. En de gesteldheid van, van het hart, ik, even, dan hebben ik een beetje... Toen ontzonk hen het hart. Zij zien het niet meer zitten, betekent dat. Als je de eeuwige toebehoort... Dan kan je dat niet zomaar zeggen. Ik zie het niet meer zitten. Het hart verheffen. Deuteronomium 8. Dat is hoogmoedig geworden. Je verheft je boven een ander. In je denken. In je, in je mentale gesteldheid. Je denkt dat je beter bent. Je bent hoogmoedig. Ja, Je verheft je hart. En dan zal de eeuwige langs je heen lopen. Hij zal je niet zeggen wat hem... Wat, hem, wat, wat in zijn hart leeft. Spreek niet in uw hart zeggende. In uw hart spreken, dat is denken. Het gaat hier over zondige dingen bedenken. Als je aan zonde denkt om te doen, of niet om te doen, maar omdat het prettig is blijkbaar om te denken, dat mag niet. Je moet het niet doen, want er staat tussen ons en God in. Als je aan seksuele dingen denkt, ja, het, het is zonde. En als je dan denkt eraan, het staat tussen ons en God in. Of als je in je hart boos bent op iemand. zegt: nou ik kan hem wel. Wat zou het fijn zijn als hij een ongeluk zou krijgen. Het staat tussen jou en God in. Het kan niet. Het kan niet. Je hart verstijven voor iemand die arm is. En iets van een arme aantrekken. Dat is ook heel erg. Onbesneden van hart. Ze hebben zich niet in hun denken bekeerd. Hun mentale gesteldheid is niet veranderd. Een boos hart. Jaloers, onvergevingsgezind, belust op vruik. Hij heeft dit gedaan, dan zal ik dat ook eens doen. Dit zijn dingen die tussen ons en God instaan, de, waardoor de vertrouwelijke omgang met God wordt geblokkeerd. Hoe zoek je onze God? Jawel. Met heel je hart en met je ziel en voortdurend. Geef het niet op. Als er niet onmiddellijk resultaat is, geef het niet op. Abraham die moest 25 jaar wachten van de belofte totdat hij die zoon had. 25 jaar. Hoe doe je dat? Zoek God zoeken met heel je hart, met alle intensiteit. Je wil het per se. Het is niet even dat hij zo prettig zijn, maar God is eventjes wat tot me zei. Nee, je doet het, je wilt het altijd, intensief, per se het is alsof je heel erg dorst hebt. Psalm 42. Mijn ziel verlangt naar water. Ik verlang naar water. Ik lijk wel een hert die heel erg dorst heeft. Ik wil per se drinken. Ik wil per se die relatie met God hebben. God is heilig. En alles wat onheilig is. Al onze zonden tussen hem en God in. En dat gaat ook over vergeving. God wil ons vergeven als wij ook vergeven weten. Vasten en bidden. Het vasten. Misschien dat bij Daniel, je laat je stem in de hoge klinken. Hoe het werkt, ik weet het niet. Ja, ik weet het wel. Door vasten. Dat je te concentreren op God. Lees het woord van God. Ja, in het woord van God. Ik ga hier even op, op in. Ik denk, nou, misschien wel twintig jaar geleden. Had ik een zakelijk gesprek met een man, die heet Kees. Hij is eigenaar, was toen eigenaar van het bedrijf. En Kees zei op een gegeven moment tegen mij, aan het einde van ons zakelijk gesprek. Willem, jij gelooft toch niet dat Jezus God is? Ik had er nog nooit over nagedacht. Dus ik zei, Kees, ik, nee, ik geloof niet dat hij God is. Er is een verschil tussen het eeuwige, Yahweh en God. Ik wist niet dat hij daarmee bezig was, maar hij zei dat. En weet ook dat de Heilige Geest niet een paar persoon is, maar dat, hij, dat het de Geest van God is. Ja, Kees, ik weet dat. Nou, sindsdien hebben wij, praten wij af en toe over geestelijke dingen. En nu hebben we gezegd van... Ja, eigenlijk moet er een organisatie komen... Die weer een helder zicht geeft op wie God is en wie Jezus is. En hoe dat zit met de Heilige Geest. En ik ben nu al die dingen over God en Jezus... systematisch op een rijtje aan het zetten. Weet u hoe vaak dat er... Jezus als mens in de Bijbel voorkomt. Zo ongeveer honderd keer. En in het Nieuwe Testament. Bijna honderd keer. En hoe vaak wordt Jezus profeet genoemd. Je mag dat in de kerk niet zeggen. Dat Jezus profeet. Maar het staat er wel ongeveer tien keer in. Jezus is profeet. Ja. En dan ook weer. Jezus is gegeven alle macht. Niet uit zichzelf. Maar de Vader heeft hem gegeven. De Vader inspireert hem. En er staan Honderden teksten die dat aangeven. Ik doe, Jezus doet niks of heeft de Vader zien doen. De Vader is in de lied, altijd. Nou, je krijgt een heel ander. En dan zegt hij, zoals ik gezonder ben door de Vader, zo zend ik jullie. Ja, ik ga de wereld oordelen, zegt Jezus namens de Vader. En weten jullie niet dat jullie ook de wereld zullen oordelen? Merkwaardig. Dus Jezus die zegt, zoals de. Mij zend, zo zend ik jullie en wat de vader mij heeft opgedragen, draag ik ook jullie weer op. Dat is het evangelie. Dat is het evangelie. Ja, weet dat de, ik over de wereld als koning zal heersen. En dat de mensen ondergeschikt, alle koningen der aarde zullen ondergeschikt aan me zijn. En ik zal op zaken stellen. Maar weet dat jullie met mij zullen heersen. Ik heb het niet gedacht, dat staat in het woord. Jezus geeft heel sterk een voorbeeld. We hebben een goudsmid. ik denk dat ik het wel eens verteld heb. En die was heel erg bewogen met mensen die geen huis hebben in Dordrecht. Dus af en toe verlaat hij zijn zaken. Het is een bekende goudsmit in, bij ons in de buurt. En dan gaat hij daar met die mensen die daar op straat leven, gaat hij praten. En hij probeert daar te helpen. En op een gegeven moment reed hij terug en hij werd ontzettend bewogen over die mensen. En hij bad, oh Jezus als u naar terugkomt, wilt u dan eerst even met die mensen gaan? En toen hoorde hij met een hoorbare stem, nee, want jij bent er al geweest. En dat is eigenlijk het evangelie. De Vader heeft Jezus gezonden en Jezus heeft ons gezonden. Wij kunnen alleen maar die rol vervullen, die opdracht vervullen als wij vertrouwelijke omgang met God hebben. Vertrouwelijke omgang, want dan zullen we weten wat we moeten doen. Dat over het woord. Doe alle bitterheid weg. Bitterheid, dat wordt heel gauw een bolwerk in je gedachten. Ik zeg vaak tegen mensen, als ze iets, iets moeilijks hebben, ze hebben een probleem met iemand gehad. Doe het weg, doe het weg. Vergeef mensen, denk er niet aan, breng het bij de Heer. Corrie de Boom heeft dan het verhaal met het koffertje. Maak die koffer leeg in je hoofd. Zet het eens dus, uh, leeg, het, doe het eruit. Want op een gegeven moment wordt al het, die bitterheid wordt een boos bolwerk. Je gaat denken over iemand die jou iets kwaads heeft aangedaan of die jou niet ligt en je gaat in je fantasie, ga je lelijke dingen over hem bedenken. Het gebeurt heel snel. Ja, dus doe alles wat je gekwest heeft. Vergeef mensen. Doe het weg uit je leven. Vergeef mensen die iets hebben aangedaan. En dan bedenk de wonderen die de Eeuwige in je leven heeft gedaan. Bedenk ze. Hij heeft bij ons tientallen wonderen gedaan. En het volk Israël werd opgedragen om het ze te herinneren. Op de Shabbat moesten ze de wonderen Elkaar vertellen. De wonderen dat ze uitgeleid waren. De wonderen van um, de doortocht door de woestijn. De rode zee. De wonderen dat God had ingegrepen. Dat hij ze eten en drink had gegeven. God is een God van wonderen. Maar als je het niet bedenkt, dan zul je op een gegeven moment ook niet meer realiseren dat wij een almachtig God hebben. Die in jouw leven ingrijpt. Voor mij is dat heel belangrijk dat ik me dat continu wil ik me dat herinneren. Alles wat de Heer in ons leven gedaan heeft, waarvan ik zeg van nou, dat heeft Hij gedaan. Dat is een wonder van God. Ik schrijf het allemaal op. En af en toe dan lees ik dat, of dan uh, leest Nel het. En, uh, of Nel vraagt, heb je dat al opgeschreven? Heb je het al opgeschreven? Want we willen het ons herinneren. We willen de datum weten. Toen heeft God dat gezegd en dat is er gebeurd. Ja, ik denk dat dat belangrijk is. Want het bouwt je geloof op. En als het, ja, het thema van het Nieuwe Testament is toch geloof. Zonder geloof kun je God niet dienen. Zing tot eer van Yahweh. Zing tot eer van onze God. Nou, we hebben dat net gedaan. Ik denk dat het ook belangrijk is. Dat thuis te doen. Heb geloof. Dat Yahweh een God is die antwoordt. En heb geduld. Heel veel mensen die kennen niet een, een God die spreekt tot ze. Maar God wil het. Maar als je het niet gelooft, dan zal het niet gebeuren. Tenminste... Meestal niet. Dat gaan we eindigen met kronieken. Toen, op die dag gaf David voor de eerste maal deze Psalm om de Heeren te loven door de dienst van Asaf en zijn broeders. Ja, die, die, die broeders van Azaf, die waren dus uh, zangers. En die waren de dag en nacht stonden ze daar om de Heer te loven. Er was nog geen tempel, dus het was een tent voor de Heer. En daar waren ze dag en nacht bezig. David ingesteld. Loof de Heer, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken. Ja, dus als wij, wat wij opgeschreven hebben, zullen wij moeten delen met de volken, de mensen om ons heen. Zing voor hem. Zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heer zoekt zich verblijden. Als de Heer zoekt, de Heer zal antwoorden. Hij zal grote dingen in je leven doen. Je kunt er blij om worden. Wij zijn ontzettend blij wat er allemaal in ons leven is gebeurd. Vraag naar de Heer en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen. Weer die wonderen die hij gedaan heeft. Aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Ja, Want God heeft ook oordelen over Israël en overal over de vijanden van Israël laten komen... Nou die liegen er niet om. Nakomelingen van Israël zijn dienaren. Kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Hij is de Heere. Hij is Jahwe, onze God. Zijn oordelen gaan over de hele aarde. Zingt voor de Heere. Heel de aarde. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de heimde volken zijn eer. Onder alle volken zijn wonderen. Want de Heer is groot en zeer te prijzen. Hij is onzagwekkend boven alle goden. Een heel klein geestje. Wij hebben de opdracht om over de Heer te vertellen. Over Jawed te vertellen. Over de wonderen die hij gedaan heeft. En onder alle heidevolken, onder alle mensen die God niet geloven. Zijn eer onder alle volkeren, zijn wonderen. Amen.